Juri Stubenitski met het nos journaal De Duitse justitie heeft op meerdere plaatsen invallen gedaan bij Volkswagen. Onder meer het hoofdkantoor in Wolfsburg werd doorzocht, net als enkele huizen van medewerkers. Het Openbaar Ministerie nam documenten en apparaten voor dataopslag mee, die moeten meer duidelijkheid geven over het gesjoemel met de software van dieselauto's. Wikileaks probeert geheime militaire opname in handen te krijgen... van het bombardement op het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven. De klokkeluiders-site biedt 50.000 dollar voor videobeelden... en cockpitgesprekken uit het Amerikaanse gevechtsvliegtuig. Artsen zonder Grenzen gelooft niet dat het bombardement een vergissing was. Geldtransporteur Brinks komt in Duitse handen. Het bedrijf Winkor Nixdorf voegt Brinks samen met dochteronderneming Secure Cash. Onder die naam zal Brinks voortaan verder gaan. Hoeveel de Duitsers betalen voor de geldtransporteur is niet bekendgemaakt. Er gaan geen banen verloren door de overname. De schorsing van FIFA-voorzitter Blatter en UEFA-voorzitter Platini... is volgens de KNVB een klap in het gezicht van de hele voetbalwereld... Volgens de bond gruwt iedereen die van voetbal houdt van deze ontwikkelingen. De KNVB wil volgende week in overleg met de andere voetbalbonden. Sepp Blatter is na zijn schorsing ontheven van al zijn functies als voorzitter van de FIFA. Nederland doet mee aan de grootste NAVO-oefening sinds 2002. Aan die oefening nemen 36.000 militairen deel uit 30 landen. Namens Nederland doen 1300 militairen mee. De oefening is bedoeld om te kijken of de landen snel kunnen worden ingezet en goed samenwerken. De oefening is in Italië, Portugal en Spanje en duurt tot 6 november. Dan nog het weer. Veel bewolking, vooral in het zuiden en oosten nog wat lichte regen. Morgen op de meeste plaatsen droog, af en toe zon, het wordt dan ongeveer 15 graden. In het weekend wordt het zonniger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Blaricum en Eembrugge. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Prins Klausplein en Delft-Noord 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht west 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4. A27 Utrecht-Gorkum 4 kilometer bij Lexmond. A44 Amsterdam richting Den Haag staat 3 kilometer file tussen Leiden en Wassenaar. Door werkzaamheden op de N205 Zwanenburg richting Haarlem nog steeds een half uur vertraging tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem in 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legenlijk!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 met, met nu, de muziekboulevard. Weer terug naar een weekje griep. Nog niet geheel fris en fruitig, maar ik ben er gelukkig weer. Muziekboele van Live op de donderdag. Te beluisteren in de ether op FM 106.9... via de kabel op kanaal 40... en via internet op www.zfmlive.nl. Met vandaag om kwart over vier het gedicht van de week... en zoals altijd om half vijf de column van Mandy Schorel. Om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van ZFM... maar natuurlijk veel lekkere muziek en nieuws over onze badplaats en directe omgeving. The Beatles met The Long and Winding Road. Een ballad geschreven door Paul McCartney van de album Let It Be. Het werd het twintigste en laatste nummer 1 hit in de Verenigde Staten... in juni 1970 en de laatste uitgebrachte single. Gevolgd door een instrumentaaltje van de Jumping Jewels. Twisting Jewels. En de spreuk van de week? Een diepe bezieling is de beste brandstof voor je dromen. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. Over het thema waren we er dit jaar snel uit. Een themafeest in de maand oktober, dat is vragen om een oktoberfest. Wij regelen de braadworsten en zorgen dat er voldoende bier in huis is. Het enige wat jullie moeten doen, is een kaartje kopen voor het Luttelen bedrag van 2,99 euro per stuk en feesten tot je er beneden valt. Trek je ledenhozen of je dinnelend aan, neem je goede humeur mee en kom eens weer proeven. We gaan er een zeer schöne avond van maken op de 10e van oktober. Kaarten 2,99 euro zijn verkrijgbaar bij onze vaste verkopers. Jeroen van Soest, Bret Disseldorp, Marcel Draaier, Ben de Jong, Elissen de Jong en Danny van Soest. Of bij een van onze officiële verkooppunten, Doobie Zandvoort en Sportcafé Zandvoort. Het is uiteraard niet verplicht om in thema te komen, maar we zouden het wel erg leuk vinden als zoveel veel mogelijk mensen in thema komen. Door de huidige alcoholwetgeving zijn we helaas genoodzaakt een 18-plus-beleid te voeren. Personen onder de 18 kunnen we daarom helaas geen toegang tot het feest verlenen. Aan de deur worden gecontroleerd op leeftijd. Meer informatie, Sportcafé Zandvoort, Duintjesveldweg 1A. Het e-mailadres is sportcafezandvoort@gmail.com. De aanvang is 9 uur s'avonds en de afloop is 1 uur s'nachts. Ons gedicht van vandaag heet De Dag. Huppelend en onbezonnen komt de dag tot leven, blij met elke seconde die hem wordt gegeven. Blanco als de zonnestraal, schietend door de lucht, vol belofte streelend met een gloedvolle zucht. Aanzwellend als de wind, roekeloos in volle vaart, verkwikkend, zachtjes streelend. Belofte nog niet bedaard Striemend als de regen Ondoorzichtbaar fijn geweven Zuiverend en helder Kun je hem beleven Tinterend als de hagel Prikkelend en fel Aansporend tot invullen Dit maagdelijk blanco fel bruisend vol van leven Popelend te beginnen Alles wat je nodig hebt is de dag beminnen. Is that a dance? 9 oktober Bibliotheek Zandvoort. Stop-motion animatie workshop. Waarom brandt vuur? Waarom vliegt een vliegtuig? Waarom duurt een dag 24 uur? Met potlood, papier of klei en een webcam maak je een stop-motion animatie van de vraag met het antwoord. Meer informatie, de Bibliotheek van Zandvoort, Louis-David's carré nummer 1. En de leeftijd is van 8 tot 12 jaar. De gratis entree en de kaarten zijn verkrijgbaar bij www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. En het begint om half vier en het is om half zes afgelopen.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 One, two, three, let's start a change Samen in gesprek over het minibarbeleid op 13 oktober. De groep mensen met een laag inkomen groeit, ook in onze gemeente. Ter ondersteuning heeft de gemeente Zandvoort een aantal regelingen. Daarvan lijkt niet iedereen die deze hulp kan gebruiken zich bewust. Dat zien we graag anders, en daarom nodigen wij u uit om mee te denken over de vraag hoe wij mensen van deze regeling gebruik mogen maken beter kunnen bereiken. Ook willen wij graag weten aan welke hulp behoefte is. Bijeenkomst daarom op 13 oktober en willen wij graag met u persoonlijk in gesprek komen. Daarom organiseren wij een bijeenkomst waarin wij kunnen inventariseren wat er bij de Zandvoortse minima zoals leeft. Wij vragen u om tijdens deze bijeenkomst gezamenlijk met ons en onze partners in gesprek te gaan. Wethouder Gerard Kuipers is bij deze bijeenkomst aanwezig en hij gaat graag in gesprek met u. Wij hebben een paar vragen voor u. Met de antwoorden op deze vragen... kunnen wij werken aan een ander minimabeleid. Wij zijn heel benieuwd naar uw antwoorden op deze vragen. Weet u welke gemeenteregelingen er zijn? Waar u ze kunt vinden... en waar u gebruik kan maken van deze regelingen? Wat merkt u van de speciale regelingen van de gemeente? Vindt u dat ze uw kansen vergroten? Waaraan heeft u behoefte? In contact met de gemeente of voor specifieke regelingen en wordt u daarin wel en in voorzien. Wat heeft persoonlijk nodig om uw situatie te verbeteren? Met opgehaalde informatie willen wij het huidige minimabeleid verbeteren. De gemeenteraad zal begin 2016 beslissen over dit beleid. De bijeenkomst is dinsdag 13 oktober van 4 tot half 6. Locatie het pluspunt Theo Hilbertzaal, Flemmingstraat 55. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Marianne Benneker. Via m.benneker@haarlem.nl at of telefonisch 06-100-13485. Am I losing you? Are my fears coming true? How I wish I knew. Am I losing you? Is your love really true? Is there somebody new? Tell me what to do Am I losing you? Am I too blind to see? What's been happening to me Every road has a bend Will I be sweetheart or friend Will the sweet things you do Be for somebody new Tell me what to do Am I losing you? Am I too blind to see, blind to see What's see been happening me? to me? Every road has a, has a bend Will I be sweetheart or friend? Sweetheart or friend. Will the sweet thing De kolom van, van, van de week van. Durf en angst. Liggen durf en angst dicht bij elkaar? In Sipa dan? een tropisch eiland ten oosten van Tawai in Maleisië... gelegen in de Salebezee in de deelstaat Saba... ervaarden wij deze emotiecombinatie meerdere malen. Onder andere tijdens een nachtelijke snorkel... met krachtig verlichte zaklantaren in de hand... bij een drop-off op 600 meter diepte... waarbij we zwommen met een white tipped reef shark in de nacht. Een ongekende hartslagverhogende belevenis... Maar welke gelegenheid bieden beide emoties nog meer? Juist, een huwelijksaanzoek. Zo was ik even geleden voor mijn studiestartweekend in al ...alwaar we smakelijk aten in de brasserietuinen van landgoed Staverden. Het was daar waar een keurig in pak aangeklede jongeman zenuwachtig ronddolde. Hij had de serveerster in zijn complot meegenomen. Onder gepaste dwang werd de jonge dame naar de tuinen geloodst... ...alwaar de jongeman die via de keuken naar achteren was geslopen... zodat zij niets zou zien... haar met ring opwachtte. Applaus was het stel enige tijd later... een pietje bleek en een beetje bibberend... toch hand in hand binnenkwam. Er waren twee brandalarmen aan vooraf gegaan... tijdens ons diner. Een levendig avondje zo te noemen... waarbij durf en angst elkaar ontmoeten... om er helemaal voor te gaan. Ook bij het kiezen om met vervroeg pensioen te gaan... voerden zowel de competentie als de emotie je gedachten. Of als je in tweestijd staat om die gewaagde solorsprong met snowboarden te maken. Ga jij in huis naar beneden als je gestommel en gerinkel hoort... terwijl je adem hier en daar stagneert? En ik kan je me zo voorstellen dat brandweerlieden en de bemanning van de KNRM... in ons dorp zichzelf bij reddingactie ook wel eens, doch controleerbaarder... in een bijna net zo'n hartslagverhogende situatie bevinden als de slachtoffers in nood. Durf en angst. Ze liggen heel dicht bij elkaar... Ook hebben ze elkaar altijd nodig, maar eenmaal samen ontstaat er een heelal van kracht. Mandy schorel.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 Pinch your grand by me a pistol Shane means that you're grand. By me, Mr. Shane, it's such an old refrain, and yet I should explain. Ritme me van Zandvoort Hallo, Josephine.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 watch the bridges that we're burning Lay your head upon my pillow Hold your warm and tender body close to mine Hear the whisper Make believe you love me one more time for the good times I'll get along, I'll get along. you'll find another. And I'll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 vinden de Spanjaarden zichzelf de good guys van de Tachtigjarige Oorlog. De Spanjaarden van nu vinden niet veel van de Tachtigjarige Oorlog. Het Spaanse Rijk was destijds enorm, met gebieden in Amerika, Azië, Afrika en Europa, waaronder de Nederlanden. Veel meer dan Willem van Oranje in verzet kwam tegen de hertog van Alfa... en koning Philips II staat er niet in de hedendaagse Spaanse schoolboeken zegt Raymond Vagel, universitair docent geschiedenis... aan de universiteit in Leiden. De lesstof velt ook geen waardeoordelen. Willem van Oranje is geen terrorist of zoiets. En Alfa is geen held. Dat in dezelfde tijd Portugal bij Spanje ging horen... of dat de armada door Engeland werd verslagen, krijgt meer aandacht. Spanje was domweg te groot... om de opstand in de Nederlanden tegenwoordig nog belangrijk te vinden... Oudere Spanjaarden leerden vroeger op school nog wel dat Alfa een soort boeman was voor de Nederlanders, maar de jeugd kent hooguit de huidige hertog van Alfa, de flaboyante 85-jarige die vaak in de roddelbladen staat, zegt Vagel. Tijd weer. Zie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 Like my heart, yeah, Maar...